Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan onderzoeken of een inschrijving voor een sociale huurwoning in de ene stad ook in de andere kan gelden. Dat moet het makkelijker maken om te verhuizen, bijvoorbeeld voor een baan in een van de vier, drie andere grote steden. Amsterdam is voorzitter van het samenwerkingsverband van de vier grote steden en neemt het voortouw in het initiatief. In de hoofdstad kan de wachttijd voor een sociale huurwoning oplopen tot 14 jaar. Wethouder Wonen van Amsterdam Ivens hoopt dat als mensen kunnen kiezen uit woningen in meer steden, de situatie verbetert. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zijn niet van plan iets te veranderen in de toeslagen. Zorg- en huurtoeslagen, het kindgebonden budget en vergelijkbare regelingen blijven hetzelfde, schrijft de informateur Zalm aan de Tweede Kamer. Gisteren vroegen meerdere partijen wat de formerende partijen van plan zijn nadat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eerder hadden gezegd het eigen risico in de zorg niet te willen verhogen. Volgens de miljoenennota zou dat volgend jaar wel omhoog gaan. Dit jaar zijn nu al evenveel moorden gepleegd als in heel vorig jaar. Met de vermoedelijke liquidatie in Spijkenisse gisteravond erbij zijn het er 108. Het is voor het eerst tien jaren dat het moordcijfer stijgt, schrijft Weekblad Elsevier. Opvallend is het aantal liquidaties, nu al zeker 19. Dat zijn er twee keer zoveel als in de afgelopen jaren. In de meeste gevallen zijn het afrekeningen in het drugsmilieu.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 Het weer vanuit het westen bewolkt en lokaal in bui in het oosten zon. Het wordt een graad of 19. Het weekend verloopt zo goed als droog met veel zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM sport. Eigenlijk moet ik zeggen ZFM lunch sportluisteraars. Want het is natuurlijk het tijdstip dat de meeste mensen onder u de lunch gebruiken. We gaan uh, straks weer genieten van een uh, sportprogramma... samen met presentatoren Henny Rugert en Ron Perrebon-Volk. Jos de Jong werkt mee. Uh, techniek, Cheryl Duif. En uh, wat mij betreft uh, beginnen we met een lekker stukje muziek. Het is een beetje regenachtig. Dus ook een uh, nummer in de, in de natte sfeer, zeg maar. Rainy Days en Mondays. Carpenters...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 all the blues, nothing is really wrong, feeling like I don't belong.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 The only thing, only thing to do run and fast. De carpenters waren dat met rainy days dan Mondays. En vandaag is het vrijdag. Het is hier ook nog een beetje regenachtig in Zandvoort. Maar dat gaat binnenkort wel weg. Even een dienstmededeling. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. En daar zijn we hartstikke blij mee. En aan de telefoon hebben wij een man die jarenlang voorzitter was van de Koninklijke HFC... Daar heel binnenkort mee gaat stoppen. Ik denk misschien wel een beetje tot zijn vreugde, Gertjan Pruin. Goedemorgen, Gertjan. Of goedemiddag. Goedemorgen. Ja, het is middag alweer. Hè? Ja. ja, het is alweer middag. Ja. Jij had van de week een heel mooi stuk in de krant. Over de KNVB perikelen. Ja. En Ron gaat jou daarover vragen. Ja, Gertjan, want de KNVB die trekt aan zijn stutten. Uh... Toch? Nou, dat is nog niet definitief. Maar laten we zeggen, ze zijn begonnen om daaraan te trekken. Ja, want waar gaat het om? Hè? Al die uh, uh, verplichtingen die uh, je als club werden opgelegd in de tweede divisie. En met name de promotie bijvoorbeeld. Hè, als je dan naar de Jubilele League zou moeten promoveren. Dan, dan word je een betaald voetbal. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar waren heel veel clubs tegen. En jij uh, liep daarin voorop ook, zeg maar. En uh, vervolgens blijkt nu, uh, afgelopen week, dat de KNVB uh, daar zelf nu ook aan twijfelt, toch? Ja, dat klopt. Kun je daar wat en, meer over vertellen? Uh, ja, eigenlijk de, de, de status daarvan is ongeveer als volgt. Uh, wij hebben toen in 2014 uh, een soort van formele klap werd gegeven... op het ontstaan van de voetbalpyramide, hebben wij met HFC... Uh, ja, toch wel uh, het voortouw genomen om met een aantal clubs daar uh, tegen te weer uh, te trekken. Uh, dat is niet gelukt. Uh, men dacht dat dat uh, 22 of 23 clubs waren die uh, het allemaal uh, uh, nou ja, overdreven. Uh, maar in de loop der jaren is wel gebleken dat dat, dat dat verzet en die twijfel veel groter was dan men toen vermoedde. Uh, daar is ook niet altijd alle goede voorlichting uh, voor gegeven aan uh, de ledenraad van de KVB die daarover besloten heeft. En uh, in, de, in de eerste helft van dit jaar is er een aantal vergaderingen geweest uh, met clubs, met de tweede en derde divisieclubs, met uh, allerlei geledingen binnen de uh, KVB, waaruit is gebleken ja, dat het aantal supporters van deze ontwikkeling toch eigenlijk maar vrij gering is. En toen is uh, de conclusie getrokken in de voorjaarsvergadering van de KVB, in een extra voorjaarsvergadering, dat was in maart... dat het toch noodzakelijk was om terug te gaan naar de tekentafel... zoals we dat toen hebben genoemd. En uh, het, het geluid wat de afgelopen weken naar buiten is gekomen... is eigenlijk het eerste teken van die tekentafel... Uh, dat, ja, dat aangeeft dat er toch inderdaad een wat andere gedachten over gaat leven. Uh, maar ik ben daar voorzichtig in, voorzichtig positief in... omdat uh, zo'n geluid is uh, nog niet een geformaliseerd uh, besluit. Uh, dus we weten nog niet of het zo is. En dit geluid heeft eigenlijk alleen maar gezegd... wij gaan in januari met de clubs om de tafel... Die in de tweede divisie dan kandidaat zijn om te promoveren. En dan gaan wij bespreken of het financieel haalbaar is om aan de licentie eisen van de eerste divisie te voldoen. Nou, daar heb ik al meteen een twijfel bij. Want uh, uh, ja, de clubs die daar zitten, uh, die worden dan beoordeeld. Wie gaat dat dan beoordelen? Gaat ja. dan een externe instantie oordelen over de situatie en de mogelijkheden van jouw club op dat moment? Dat vind ik nog een beetje angstig. Dus ik, ik, ben nog niet, uh, uh, ik kan nog niet volmondig ja zeggen op die ontwikkeling dat dat, dat, een, dat dat nu omgekeerd is. Maar het is wel een teken aan de wand dat er toch wel echt serieus wordt nagedacht over een meer verantwoorde organisatie. Ja, voor, uh, heel voorzichtig zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat uh, er dus getwijfeld wordt aan die uh, voetbalpyramide die er ja. ooit is uh, opgezet. Ja. Ja, dat kan je heel voorzichtig zeggen, inderdaad. En, en dat is iets, dat is iets wat uh, jou zeer aanspreekt, hè? Ja, ja, dat spreekt mij enorm aan. Kijk, wij zijn... Uh, HFC is, in, in een, ja, het is een beetje bijzonder dat wij daarbij betroffen zijn geraakt. Want iedereen zei tegen ons toen wij dat geluid een paar jaar geleden voor het eerst lieten horen... waarom heb je dat nooit eerder gezegd? Ja, eerder uh, zaten wij nooit in de... ...in de situatie dat we uh, ons daarmee konden bemoeien. Want als je in de derde klasse voetbalt, dan heb je daar niet zoveel over te zeggen. Maar een jaar of wat geleden zijn we bij HNC een andere koers ingeslagen. We spelen sinds een jaar of uh, acht in de wat hogere klassen... ...en sinds een jaar of uh, uh, vijf, zes in de hoogste amateurdivisie. Uh, Toen was het hoofdklasse, nu is het tweede divisie... Uh, en dan ben je uh, als gevolg daarvan bij al dat soort vergaderingen aanwezig. En wij hebben vanaf de eerste vergadering dat we daar waren dit laten horen. Dus in die zin is het geen verrassing. Maar het kwam voor anderen als een verrassing omdat wij daar als eerste onderdeel van uitmaakten. En onze grote klacht is dat wij denken dat het op lange termijn voor ons soort clubs uh, is simpelweg economisch onhaalbaar is om op dit niveau te voetballen. Knap hoor, Gijsian. Als de Als de financiële vertaling van deze uh, richtlijnen aan ons wordt opgelegd. Ik vind het knap wat je gedaan hebt. Ik vind het knap wat AFC gedaan heeft. Jullie hebben toch in feite een overwinning gehaald op het Logge Instituut KNVB. Gefeliciteerd daarmee. <laughs> <Dank> <laughs> ja, het is toch zo. Ja, ik, ik, ik ben dus iets voorzichtiger... Uh, ik, ik vind het ook niet leuk uh, om in termen van winnen en verliezen te praten. Want we zijn allemaal voetballers. En uh, we zijn allemaal. Uh, uh, daar, we, daar ligt ook ons gemeenschappelijke belang. Ja. We zitten niet allemaal op hetzelfde stoeltje. Dus mijn belang is niet dat van Katwijk of uh, uh, AFC. Mijn belang is dat van HFC. En uh, daar, daar zitten wat nuances en verschillen in. En wij, wij hebben onze bond ooit een keer opgericht om dingen voor. ...ons als leden, clubs, te doen. Uh, dus het is ook niet leuk... ...om daarover te ruzien met elkaar. Dus ik, ik, ja, ik wil gewoon... ...dat wij een, een, een goede... ...werkbare, gezonde... ...en levensvatbare organisatie... ...kunnen neerzetten. Want dan kunnen we ook leuk... ...competitievoetbal spelen. Ja. Nee, maar en, uh, is uh, nou ja, het is wel een enorm gevecht, in die zin kan ik me je, je formulering ook heel goed voorstellen, hoor, want zo voelt het soms ook wel, maar uh, zo wil ik het niet benaderen, want ja, we willen het gewoon uh, uh, uh, gezond geregeld hebben. Heel fijn geert wat, wat leuk is trouwens, je bent zandvoorten geworden, voel je je beetje thuis al? Ja, tijdelijk. Ik, uh, jij zei net, het is bijna droog. Nou, waar ik zit niet. Ik zit uh, uh, in de haven van Zandvoort, dan weet jij waar dat is. En uh, ik heb een heel groot uh, regenbordijn op mijn neus hangen. Oh, jammer. Maar uh, uh, ik heb ik wel begrepen dat het opknapt. Dus als ik straks terugpiet, dan uh, denk ik dat het in de zon is. Vanmiddag kun je in de zon, dat weet ik zeker. <laughs> je houdt binnenkort op als voorzitter na een forse periode... Kijk ja. eens even in twee zinnen terug. Op 19 oktober gaat dat uh, plaatsvinden. Dan uh, treedt mijn opvolger Dirk-Jan Rutgers aan. Zeer de moeite waard om die ook een keer te bellen tegen die tijd. Ja, die komt, die komt. Zo gauw die voorzitter. Om, uh, ja, in twee zinnen. Jongen, we hebben HFC verbouwd. Alleen de verbouwing is nog niet helemaal klaar. Nee, maar het staat goed in de stijgers. Ja. Ja. Er is wel heel veel gebeurd. En het is ook... Uh, nou ja, uiteindelijk hè, we hebben we ook wel wat financiële uitdagingen en discussies gehad. Maar het staat nu ook financieel goed in de stijgers. En dat is wel een hele gezonde en uh, uh, rustgevende gedachte. Mag ik jou namens Ron en namens Jos en namens mezelf hartelijk danken voor een prachtige re regeerperiode? Heel graag gedaan. Oké, okay, dankjewel Geert-Jan. Mm -hmm. Dag Gertje. Bedankt hè. Hoi hoi. Tot zauw. Dag.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 Ik vind het een geweldige plaat. Kurt Stickers met uh, I Wonder Why. En ik vraag me af, serieus luisteraars, waarom vindt Henny dat ja. nou geen mooie plaat? Dat is een mooie powerbellet, toch? Ja, nou, ik vind het prachtig. Nou ja, fijn Jij ja. ook, Raon. Ik vind het. Een, uh, ik hou wel van een uh, goede nou, ik ja, ja, Maar Ik praat liever over sport. Nee, en en natuurlijk Henny. Maar, maar zeker over de zandvoortse sport. Want denk erom dat hier wat talenten rondlopen, jongens. Er is nieuws van Joop Van Es, want we hebben een dames basketbalteam. Ja! Ja, eindelijk weer na een paar jaar. Ja, en ze hebben goed geposteerd ook. Goedemiddag trouwens, heren. Ja, goedemiddag. Uh, ik, ik wist eigenlijk niet wat ik zag. Ik wist ook niet wat ik ervan moest verwachten. Wat ik heel eerlijk ben, Want Het zijn een paar, uh, paar jonge meiden. Eén die heeft zelfs nog nooit gebaas gewoond. En er zijn een paar die baas een jaartje van 20, 30. Ja, en dat is zo goed samengekomen. En er zit een goede coach op. Rick Poppen die heeft zich de laatste jaren altijd met... De meisjesteams en damesteams gehouden, dus je weet precies uh, van de hoed en de rand. En dat uh, heeft een goede match gegeven blijkbaar afgelopen zaterdag. Mm -hmm. Mooie winst. Leuk hoor. Uh, ja, zeker. Uh, het, hoeveel was het? Uh, 51-10 geloof ik. 54-10? Ja, uh, uh, jij bent de man van de uitslagen. 53-10 was <laughs> 53, het man. 53-10, ja. <laughs> Had je toch zelf geschreven, waarschijnlijk, of niet? Ja, natuurlijk. maar ja, hij kan niet ja, ja, alles onthouden. Ja, ja. Hij ja, komt ja, ook man. op leeftijd, hoor, net als wij. Ik, ik ben ook geen twintig meer. Heel nee. <laughs> 22, toch? Ja, dat was maar waar. Nee, <laughs> hey, en het Herenteam, het Herenteam, want het basketbal is weer begonnen... die, die hebben ja. weer gelijk uh, 70 punten gemaakt. Ja, ja, en het was geen leuke wedstrijd om te zien, absoluut niet. Hart, hè? Uh, ja, tegenstander tegenstanders windmils uh, uit uh, Zaandam... Ja, die, die beukten gewoon met ellebogen en uh, die zetten verkeerde bloks, uh, zaten constant um, te hard te verdedigen. En daar werd helaas niet goed tegenop getreden. Uh, dat heb je in deze klasse. Je krijgt geen uh, uh, bondschijnzitters. Uh, uh, ja, is niet anders. Maar goed, uh, het was geen leuke wedstrijd om te zien. En ook rond van de meisjes zijn de afgelopen weken wel eens leukere wedstrijden gespeeld. Uh, hij werd wel uiteindelijk uh, topscorer met 23 punten. Dat hoorde ik pas later, te ja. later, om nog in de krant mee te nemen. Je hebt goed, het gezegd. Uh, het is, uh, ja, ze, zijn, ze hebben in ieder geval gewonnen. En ik denk dat ze weer het sterkste proef in principe hebben van deze competitie. En dat is ze vorig jaar ook. Ja, alleen, ik vraag mij af of ze wel een klasse hoger willen. En dan gaat het op het einde gaat het meestal fout natuurlijk. Hè? Ja. Acridis, de volgende tegenstander hè? Ja, dat is uh, altijd een, een, een verschrikkelijk moeilijk ploeg. Een Achilles uh, 4 is het overigens, een ploeg met heel veel ervaring. En de baskets in, uh, in die Amuidense hal, die zijn uh, van een termate raar uh, materiaal gemaakt, dat je kan op de middellijn gaan rebounden. Ja. En dan, dan moet je het te degreven houden. En de ringen zijn ook erg stof, moet ik zeggen, stug, stug. Uh, en de bal springt ver weg. Moeilijk spelen dus. Ja, heel moeilijk spelen. Ja. En het is uh, uh, ja, ik, ik denk dat ze ze moeten kunnen hebben. Maar dat, uh, dat zien we zaterdag wel. Vrijdag, ja. moet ik zeggen. Hé, hey, met die storm, dat was ontzettend leuk. Mooie beelden heb ik erover gezien van dat kitesurfen. Van die ja, ja, uh, ja. Megaloop Challenge 2017. Dat was maar wat, ja. hè? Jongen, jongen, jongen. Daar moet je echt les voor hebben, hoor. En uh, weet, je, weet je wie ik eigenlijk nog meer les vind hebben? Dat zijn de jongens van de Reddingbrigade. Die waren ja. er ook bij. Dat was hè? En... Ja, super. Geweldig. Ja, en als er iets gebeurt, dan moeten zij hun leven in de waarschal zetten om die mensen eruit te halen. Ja. Ik pleit ervoor, boven winter 8, niet het water op. Maar dat probeer ik al jaren. En ik, ik krijg uh, alleen voor de ring die gaat, ik krijg ik gelijk. En van de ander niet. Ja. Goed, uh, ja. Maar het, was, het is wel heel, uh, een hele sensatie. Is het, uh, de beste karters van de wereld 12, uh, kwamen naar, naar Zandvoort toe. Ja. En dat wil toch wel wat zeggen, denk ik. Mooi en hoor. Het is twee jaar voor het, voor, geleden voor het laatst geweest, die, die Mega Loop zoals ze het dan heet. Ja. En ze maken sprongen, die gasten, dat is niet normaal. Weer echt een meter of tien, twaalf hoog. En dan uh, 30, 40 meter ver. Maar gelukkig ja. kwam er niemand op de boulevard terecht. En uh, god ze dan niet. Heb je we wel eens over een keertje meegemaakt? We ja. in, in, in een wedstrijd. Ja. Die kwam boven de boulevard terecht. Ja, dan maak je toch wel een behoorlijke smakker hoor. Uh, er was nog een trauma helikopter bij, kan ik me herinneren. Ja. Maar goed, uh, ja, je doet het zelf. Ja. De hockeydames speelden 2-2 gelijk en die kregen niet genoeg. Nee, nee ze waren uh, in, in mijn ogen, en niet alleen in mijn ogen, maar waren ze gewoon de betere ploeg. Uh, die Haagse meiden, die hadden wel een goed collectief. Ze uh, konden die bal goed vasthouden, maar soms heeft pech gehad. Uh, een bal op de lat, en uh, een bal net naast, een paar keer net naast, uh, Keeper die in de weg stond. En um, ja, ik denk dat de stand van zijn verdediging goed op orde was. Uh, twee tegendoelpunten, dat was uh, ja, redelijk. Mm -hmm. de alle twee nog uit de strafcorner ook gescoord. Um, maar uh, ja, voorin lukte het niet niet. Ja, en dan, dan krijg je geen doelpunten. En dan win je gewoon niet, heel simpel. Joop, even maar, een uh, vraagje. Uh, um, hoe kan een ja. keeper nou in de weg staan? Volgens mij is dat toch de bedoeling, of niet? Ja, maar niet van de aanvallen. <laughs> Joop, als ik jouw twee namen noem, Tanja van Doorn en Peter Lochman, wat zeg jij dan? Lochmans, ja, ja, dat zijn golfers. Uh, dat zijn uh, uh, ja, van, van de club de, van de, die op de Open uh, golf speelt. De, de beste dit jaar. Ze zijn kampioen geworden. En uh, ja, ze leven eigenlijk voor golf. Ja, ze... ik, ik, ik weet niet beter dat Peter Lochmans als vroeger goede voetballer, maar die is toch. Uh, uh, die is oude ik zelfs. Die is op een gegeven moment gaan golfen en dat is eigenlijk zijn passie geworden. En zijn zoon is volgens mij ook nog pro ergens. Ja. Een van zijn zoons. En, en Tanja ja, die, die leeft voor, voor, voor golf. Tan Tanja won, won eerder dit nog... jaar het groene jasje. Maar die speelde nu 27 holes in 128 slagen. Niet verkeerd. Nee, dat denk ik ook niet. toch Nee. Het is, en... een, het is een, uh, niet echt een prettige baan hoor. Die nee, open, die vreselijk, golf. vreselijk moeilijk. Hey, en, en Peter had er 110 nodig voor nodig voor uh, die 27 ja. holes. Ja, maar dat heb je vaker dat de heren wat minder uh, holes nodig hebben. Misschien is het ook wel heeft het aan de skill gelegen van de spelers, dat weet ik niet. Maar over het algemeen slaan de heren wat verder en dat, dat scheelt toch altijd. Je kan kletsen wat je wil. Ja. Weet je dat Rom deze week tegen een heel met een heel bekende golfer gespeeld heeft? Oh ja, ja je bent er ook gek van hè Ron? Ja zeker, zeker, zeker. Ja ik. Ja, ja. Ik mocht uh, afgelopen woensdag uh, uh, in Portugal... bij de Portugal Masters spelen met uh, George Koutzee... die momenteel uh, uh, de die tweede staat. Die Zuid-Afrikaan, ja. En die staat ja. tweede nu uh, op die, uh, de, tijdens de ja. tweede dag. En onze ja, luiter de, staat één daar. Geweldig. Stond één. Hij staat één. Ja, niet meer, hè? Nee, nou ja, hij moet nog, hè? Ja, hij start pas om half twee. Hij start er over oh, een paar minuten. minuten. Nee, ja. Ja. Maar goed... Uh, ja, het is geweldig, gewoon natuurlijk. Ja, dat en... was een, oh, uh, en... een bijzondere uh, ervaring, ja. ja, zeker. Ja, ja. ja. ja uh, het, het, het, het, het eindelijk jaar komen er weer anderen naar voren. Nou weer die koetseerd uit die Zuid-Afrikaan. En uh, het is natuurlijk, hoor uh, ik geweest, en nog meer van die mensen. Ja, ja. maar nou ben jij journalist. Ik zou dan een Ron vragen, hoe heb je tegen hem gespeeld? Nou, je hebt toch met hem gespeeld, neem ik aan. Juist. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, het was, het was de Pro-M. Uh, dat voelde ik al. Ja, dan speel je met hem. Ja, dan speel je met hem. En dan uh, je vormt uh, met, drie, uh, met, uh, met z'n drieën en een pro een team. En dan gaat het erom dat wie de meeste birdies scoort. Hè. Want birdies zijn punten. En wij scoorden er in totaal 25. En jij? Maar de winnaar, uh, de winnaar Hoeveel had jij van de Pro-M. de was dat 25? AM, ja, dat weet ik niet meer. Weet ja, je, dat... dat weet je best. Nee, dat hou ik echt niet bij. Nee. Nee? Want je, bent, nee, je be... de, wij, Zelf hou je je scores niet bij. Hij doet dat. Eigenlijk zijn caddy. Ja. Zijn caddy die telt de scores. Ja. Ja. En uh, wij hadden de 25. Maar de winnaar van de Pro-M, dat was die uh, Appie Barrenrad, die Thai. Die kwam binnen met 32 onderpaar. Dus ja, uh, nou, met de hele ploeg dan, hè? Met de hele ploeg, ja, precies. Dus ah, ja, ja. We, hadden, we hadden iets, uh, we misten er een paar. En dat is jammer. Maar goed, het was een bijzondere ervaring. En uh, ontzettend leuk om te doen. Het moet wel een evenement, evenement zijn, hoor. Even, even voor de luisteraars, wat is een birdie? Een birdie, ja, je, als je een hal, uh, de halls zijn onderverdeeld. Je hebt een paar drie, paar vier, paar vijf. En uh, dat betekent dat je de par drie behoor je in drie slagen te doen. Dan scoor je in een par en een par vier in vier slagen. Stel nou dat jij voor die, over die par vier drie slagen doet. Dus dan je hebt hem in drie slagen in het cupje. Dan heb je een, dan een birdie. Heb je een birdie. Ah. Nou, weer wat geleerd. Is Eén onder par. Ja. Ja. Hey, wat, is, wat is jouw handicap, Ron? 16-8. Oh, dan heb je toch opnieuw. Het is niet gedaan. Dat is uh, keurig. En hij heeft slechte ogen. We hebben goed gespeeld. We hebben echt ja, wel goed heilig. gespeeld. En het was leuk natuurlijk met zo'n Zuid-Afrikaan. om. Dat is zo'n pro. Nou ja, dat is fantastisch. Kijk, normaliter sta je aan de zijlijn te kijken. En dan zie je ze ook spelen. Maar nu sta je letterlijk in de baan met hem. En je ziet precies wat hij doet. Hoe hij overlegt met zijn caddy wat ze gaan spelen en waarom. En ja en dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Ja, kan me voorstellen. Zullen we het even over de belangrijkste sport in Zandvoort hebben? Nog eens. Eindelijk, ja. over het golf... Ja. Uh, dan speel je met een Zuid-Afrikaan. Ja. Was het een Engelsprekende Zuid-Afrikaan... of een Afrikaans Afrikaan? Uh, beide. En, uh, ik, oh ja, oké, okay. ik... dan is het een Afrikaanse Afrikaan. Een Afrikaanse Afrikaan. Maar het, uh, het, uh, grap... uh, het grappige was ook... dat uh, uh, ik had van tevoren al opgezocht... want ik denk, ja, je moet toch het ijs een beetje breken... op zo'n eerste tee als ja. je daar aankomt. Hij komt eraan met zijn caddy. Wij staan daar met uh, drie Nederlanders te wachten op. Zonder dus ik had... Uh, ja, precies. Ik had uh, even opgezocht... Uh, hoe, hoe, hoe gaat het met je, hè? wat dat is in het Afrikaans? Dus uh, ja. mijn eerste zin was het, uh, hoe gaan die met jou? En toen schoot hij enorm in de lach en het ijs was onmiddellijk gebroken. Ja, dus dat was leuk. Helemaal leuk. Ja. Hé ja. Ja. Hey Joop, jij gaat wel eens, uh, eens uh, sushiën, hè? Uh, nou, niet regelmatig. Nou, zou het maar doen, want je krijgt gratis drankjes als je zegt dat je naar ons luistert. Oh, geweldig. Waarschijnlijk bij Sisa Lounge. Ja, precies. Heb je goed gezien. Hé, <laughs> hey, eventjes van ja. anders, want de belangrijkste sport in Zandvoort blijft natuurlijk voetbal. En om kwart voor drie in Velzenbroek een geweldige topper op het programma, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, de, de, het begint weer. Ja, heerlijk, man. Uh, de competitie. Uh, ja, je weet hoe ik over voetbal denk... Uh... Ik, ik vind het dus ook niet de belangrijkste sport van Zandvoort, maar dat is weer wat anders. Maar goed, we, we <laughs> hebben een goede ploeg dit jaar. En um, ik denk dat uh, de trainer Tessonier hier alleen maar voor één in kan gaan. Dat is kampioenschap. Ja. Afgelopen uh, zaterdag was het, was het weer helemaal bal met, met Zandvoort. Wint gewoon met 13-0. Uh, van, van een vierde klasse, hè? Pas op, hè? Vierde klasse, ja, ja, ja. ja. Maar het uh, water was je helemaal los, hè? Ja, zes, hè? Ja, geweldig. Zes geweldig. goals. Ik heb die wedstrijd niet kunnen zien. Ik, was, ik kon er niet bij zijn. Mm -hmm. Maar eh, ik, ik weet dus ook niet hoe hij gespeeld heeft. Je weet hoe, hoe ik over hem denk. Hij moet meer, zich meer in dienst van het elftal voorstellen. Dat is in mijn ogen te weinig. Ik weet niet of het zaterdag is geweest. Nou, hij deed het ja, wel. Als, als je dan zes doelpunten maakt, dan heb ik eigenlijk weinig te zeggen. Ja, maar hij heeft een prachtige steekbal op die andere uitblinker, Nigel Berg. Ja, ja, ja dat is, is, is, is zo. Het is, Kijk, ik moet Ted Sonnier echt complimenten geven, want die had een, een zooitje ongeregeld toen hij begon. Maar die heeft nu ja. echt een ploeg staan hoor. Ja, en, en ik, ik was ook ontzettend blij dat Ted uh, de trainer werd. Ik ken hem al, al jaren, van, van Z75 dat nog. En die jongen is gewoon goed. Die heeft kijk op het voetbal, hij kan het overbrengen ja. en hij heeft ook overmacht op de jongens. Ja, dat is een teambuilder ook... joh. Ja, ja, zeker, zeker, zeker, ja, ja. Dus dat in je achterhoofd zetten, geloof ik, en misschien jij ook wel, dat Zandvoort echt kampioen wordt. Ja, ik denk het wel. Uh, we zullen in ieder geval de eerste wedstrijden af moeten wachten of het allemaal klopt. Ja. Maar VSC moet kunnen, denk ik. ja. ja. Nou, Afwachten. jongens, ik stel voor dat we het hiermee afronden, toch? Nou, ik denk ja, dat uh, tenzij je ook nog iets leuks te vertellen heeft. Een mop of wat ik veel. Nou ja, ik ik heb wel iets leuks inderdaad. Want uh, afgelopen week was er in België een groot badminton-toernooi. Ja, dat was die uh, raak, hè? Uh, ja, dat was het inderdaad raak. Want uh, ja. Imke van der Aarde heeft daar met haar partner uh, voor de eerste keer uh, met de senioren een finale gehaald van een, uh, van een heel groot toernooi. Het Jonux Belgium Open. Mooi. En dat is een heel belangrijk toernooi. En dat speelt ze gewoon. De sterren van de hemel. Deborah, de Yellow Jelle Yellow Towns haar partner. Ja. En dan komen ze gewoon in, in, in een All-Dutch Final terecht. Oh, geweldig. En die hebben ze dan niet kunnen winnen, want uh, dat, dat zijn een stelletje dames die spelen heel veel hoger in de ranking dan, dan die twee jonge meiden. Mm -hmm. hey, bijvoorbeeld die ene van de Nederlandse, die is uh, nummer acht van de wereld geweest. Dat nou, dan kan je echt een beetje bed met de horen. Neem dat voor mij aan. Ja. En, en ja, maar ze, ze gaan dan met drie games gaan ze de bietenbrug op. En, maar ze hebben een, een leermoment. Geweldig. Helemaal maar goed. de sportvrouw van, uh, van Zandvoort dit jaar staat wel vast, denk ik. Ik mag het hopen. Ja. <laughs> ja. meisje ja. is zo verschrikkelijk goed, joh. <coughs> ja. Dit broertje ging ook lekker. Ja. Die is uh, in WK is WK in de kwartfinale blijven hangen. Knappe prestatie natuurlijk, want er komen niet is de beste. Mm -hmm. En uh, ja, die gaat ook lekker zijn gangen, die gaat binnenkort weer naar het buitenland... hun een toernooi spelen, ik meen te weten in Portugal, als je me goed kan herinneren. Ja, dus ze zijn nooit en, in Zandvoort, ja. hè? Nee. Ze zijn op Papendal of... Nou, wacht even, er is wel een club op Zandvoort. We hebben er zelfs drie, maar allemaal recreatief. Ja. Geen competitie. Uh -huh. En uh, ja, uh, Wessel die speelde in Haarlem, bij Duinwijk, en die... Uh, ja, die woont nu over de Papendal en die uh, doet eigenlijk volledig aan de trainingstages van, uh, van het Nederlands team. Ja. Ik dank je wel, Joop. Uh, ik heb begrepen dat jij invloed kan hebben op het weer. Laat het nou eens stoppen met die regen, man. Ja, oude oh, regent, hè? ik heb geen eens in de gaten. Man, ja. kom met bakken naar beneden. Ja, maar het weekend is goed, want morgen hebben we natuurlijk het, uh, het uh, Drafts En zondag het Chantikorenfestival. Ja, dat is, dat is Het wordt mooi weer, let maar op. Ja, en waar ga jij morgen heen? Um, ik ga morgen uh, um, even kijken. Ik ga in ieder geval naar um, uh, uh, de Rotsenroepersconcours. Uh -huh. En ik ga s'avonds naar het, uh, het Oktoberfest. En ik ga naar Harkoeverij van de Zeemim En uh, dat is het eigenlijk zo'n beetje wat ik morgen ga doen. Geen sport? Uh, sp uh, nee, er is geen sport in Zandvoort. Alles is buiten. Ja, maar ik had een VSV. ja. Met, met een scootmobiel. Hallo. Ja, waarom niet? Eggy uh, Posten, die gaat vanuit hier naar uh, HFC uh, is een scootmobiel. Ja, Vc is toch een ietsje verder. Nou ja, neem je. Oké. Okay. Uh, uh, HFC kan ik ook met mijn scootmobiel komen, dat is helemaal geen probleem. Oké, okay, nou ga eens kijken en dan kun je genieten. Veel plezier morgen, Joop. <laughs> ja, dankjewel. Nou, dankjewel, dankjewel. Jo, dankjewel uh. Dag, Dag Joop, dankjewel. Nou, Joop, blijf naar ons luisteren, want ik heb nog een kleine verrassing voor je. Komt-ie. You, with your masquerade yeah. Ja. You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 Sint Pieters. Het is een paar minuten over half twee, maar we het hadden om half twee het Zandvoort Nieuws moeten brengen. We hebben een speciale omroepster ervoor. Sorry, Jos, dat heb <laughs> ik niet was een grapje. Ga je gang, Zandvoort Nieuws. Nou, Jos die komt dus uit Heemsteden, maar is net uh, gebombardeerd door dorpsomroepen van Radio CFM. Ik weet nog niet alles van Zandvoort, maar ik ga me de komende tijd erop uh, wat meer op richten. Dus dan kom ik met... Uh, Interessante berichten. Ik heb hier wel een aantal berichten die misschien leuk zijn om te melden. Aanstaande zaterdag is er een stads- en dorpsomroepersconcours... waaraan iedereen die uit Zandvoort komt mee kan doen. Dus degene met de grootste mond... die kan allerlei creatieve dingen en acteertalenten laten zien... en een grote rol spelen voor Zandvoort. Dus jij doet mee? Ik, ik doe zonder meer mee, want ik moet nu dus ook in Zandvoort gaan wonen. Uh, zaterdag is er een, een burendag uh, voor... Uh, voor voor in het Noord en in het Centrum. Er zijn een hele hoop verschillende activiteiten en ontmoetingen. Er wordt gratis koffie geschonken. Je kunt koekjes bakken. On Dance geeft een dansprestatie. Je kunt jeu de Dat Daar wordt je bijgelegd hoe die ballen allemaal rollen. En je kunt zelfs bij bloemenspecialisten bluis terecht... om een roos te kopen voor je buren. Een uh, pluspunt uh, zoekt vrijwilligers, dus, uh, een belangrijke welzijnsorganisatie die uh, behoefte heeft aan vrijwilligers, dus daar kunnen ze zich ook uh, voor opgeven. Uh, het aanbod van het nieuwe seizoen 2017-2018 toont weer een groot aantal cursussen, activiteiten, workshops, hulp en dienstverlening voor jong en oud, maar men heeft behoefte aan gemotiveerde Bijwilligers. Dus geeft dat, u zich hey, hey, hey, Weet je dat Irene die Jager dat gedaan heeft... en dat jij daarom nou Zandvoort Nieuws zit te lezen? Dat nee, nee, nee. Maar die, die doet, die, doet het serieus. Van, niet gedaan heeft, maar die doet dat toch? Die ja, staat hij nu doet toch dat, ja, daarom is ze niet met het Zandvoort Nieuws hier. Ja. Oh, kijk aan. Oh, en dan. dat is toch wel een gemis, nou, nou. zo hoor van jou. Ja, uh, dat is heel erg duidelijk. <laughs> maar je zult er toch mee moeten doen, jongen. Je moet er even <laughs> mee <mijn> leven vandaag. <laughs> uh, het uh, Loveland Beach Festival is nu definitief van de baan. Het is een paar keer... Uh, uh, paar uh, weken achter elkaar afgezegd vanwege het slechte weer. En men zou dit weekend houden, maar het is nu echt definitief uh, afgelost. Het is helemaal van de baan, helaas. Dan is er een uh, oktoberfest, het laatste muziekfestival van deze zomer. De afsluiting van het zomerfestival in standvoort is het uh, grootste feest van het seizoen. Tenminste voor de mensen die echt van feestmuziek houden. In de trant van uh, traditionele blaasmuziek, slagers, popsongs enzovoort. En het is een ware happening waar heel veel... ...toeristen en ook inwoners van Zandvoort... ...graag hun medewerking verlenen en na komen kijken. Uh, er is een nieuwe serie Stand-Up in Zandvoort. Uh, komende winstseizoen op de tweede zondag van de maand... ...kun je lachspieren weer gaan oefenen. Uh, dat komt elke tweede zondag van de maand terug... Uh, ...waarin gevestigde Nederlandse stand-up comedians... acte presents gaan geven. De connoisseurs onder ons die weten zonder meer waar we het over hebben. Uh, dan... Weer een oproep voor collectanten. Ook heel erg belangrijk voor de Nederlandse Brandwondenstichting, Die in de week van 8 tot 14 oktober een avond wil besteden aan het goede doel. Collecteren kost je niks. Het is leuk en op een hele praktische manier. Help je mensen die dat hard nodig hebben. Heel goed. Jos. Heb je ook nieuws? Nee, dit uh, is, nou ja, het zijn allemaal komende dingen voor de, voor de komende maar, tijd. Maar het belangrijkste ja. heb je niet genoemd. Het Shanti ja, Festival. Nee, op dat mag jij dus doen. Die heb ik speciaal voor jou laten liggen. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja, ja dus, dat is uh, wel Kom maar op. Dat is trouwens hartstikke leuk. weet je. Dat, hey, en dit is in de koren. Dat is echt leuk. Ja. Zeker. En zeker als het een beetje mooi weer is. Ja. Halleluja, ja. Jos. Wat een bericht. Dus het is echt ongelooflijk. Ja, ik ik hou het hier maar even bij. Het is nog een leuke lezing, zag ik even. Nee, laat maar. maar, laat maar. Maar het is geen nieuws, vind jij Ron? Eh, helemaal goed, joh. Is is geen moord, in Dan de doodslag, geef, ik met, of, uh... Uh, geef ik het heden over aan Ron om het volgende week te doen. Hartelijk dank. Op advies van uh, Ron Perenboom-Volger. Uh, Draai nou eens wat anders. En het leuke is dat Jos dit met zijn band gespeeld heeft. En dat hij dacht dat het een wereldberoemd uh, zanger was. Nou, dat is het ook. Want het was namelijk jouw zoonszaal. Ja, wereldberucht, hè? Ja. <laughs> ja, zeker. Maar mooi, hoor. Spreekt. Heel mooi. Prachtig ja, Dankjewel. Schitterend. Penny, we gaan uh, aan de sport. Kort. Lijkt me een goed idee. De Noorse politie kan op veel bijval van het professionele wielerpeloton rekenen. Want een man die tijdens de slotbeklimming aan van de tijdrit met Tony Martin meerende, die werd door een Noorse agenten van de weg gebeukt. Ik vind het een goed signaal, zegt de kerstverse wereldkampioen Annemiek van Vleuten. We gaan even een voetbalbericht doen, want Luc de Jong zou heel graag weer meedoen... in de komende wedstrijd na de klap op zijn ribben van Steven Berghuis van Feyenoord afgelopen zondag... De wedstrijd tegen FC Utrecht komt te dus vroeg... maar het is nog altijd gevoelig rond het gebied bij mijn ribben. Maar de wedstrijd daarna hoop ik dat weer mee te doen... en dat is tegen Willem II. Neymar heeft het aan de stok met Edinson Cavani. De dure aankoop van Paris Saint-Germain... maakte in het laatste duel tegen Olympique Lyon... onlangs op het veld ruzie met Cavani... over het nemen van een vrije schop en een strafschop. Er is in ieder geval excuses voor aangeboden. Hè? En dat leidde in de kleedkamer zelfs bijna tot een handgemeen. Inmiddels heeft Neymar inmiddels... Inderdaad zijn excuses aangeboden, maar enig idee waarom Cavani er zo op gebrand is om die dode spelmomenten te nemen? Geen idee. Hij heeft in zijn contract laten opnemen dat als hij topscorer wordt van de Franse competitie, hij een bonus krijgt van 1 miljoen euro. Ja, dat zou ik hem ook eens zijn bek slaan <laughs> hoor. Ja. Hey, heb jij wel eens een Ferrari cadeau gekregen? Nee, nog niet. Nee, nou... Uh, Ik Leipzig... wacht er al een tijd op hoor, over de grond. Uh... Leipzig middenvelder Emil Forsberg heeft zijn zaakwaarnemer Hassan Setignankaya een Ferrari cadeau gegeven. Omdat hij zo blij is dat hij nu bij die Duitse ploeg speelt. Richel Hogekamp heeft bij een tennistoernooi in Seoul de laatste vier bereikt. De 25 jarige tennister uit Doetinchem staat momenteel 119e op de wereldranglijst. Adam Maher mocht gisteravond weer eens in het eerste van PSV optreden. Was erg goed, maakte een schitterende goal. En 80% van de mensen die naar NuSport kijken, naar die app... die vinden allemaal dat Philip Cocu hem een nieuwe kans moet geven. Motorcoureur Michael van der Mark was door het Yamaha MotoGP-team eventueel de nu al legendarische Valento, uh, Valentino Rossi uh, gevraagd om die te vervangen. Hè, want Rossi kampte met een dubbele onderbeenbreuk. Maar uiteindelijk voelde hij zich toch uh, fit genoeg om te racen. En zo zag de Nederlander zijn debuut in de hoogste klasse aan zich voorbij gaan. Je weet dat het wielrennen aan de gang is in Bergen. Wat een schitterende omgeving trouwens. Daar is outsider Vos, die zich sterk voelt in aanloop naar dat wereldkampioenschap. En ja, ik verbaas me nergens over. De derde wereldtitel kan zomaar uh, in 2013 kwam. Die. Er kan er nu weer één bij komen, want die Marianne Vos is weer helemaal in vorm. En de Nederlanders winnen alles. En die andere twee meiden, die zo goed waren in de tijdrit. De Breggen onder andere, die uh, gaan natuurlijk ook een gooi doen. Dus het wordt uh, toch wel een lekkere pot. Vitesse-trainer Henk Fraser was woedend op zijn team na de bekerafgang tegen Zwift. Dit mag nooit gebeuren, stelde de teleurgestelde coach na het verlies. Ik denk dat iedereen van de week genoten heeft... van die fantastische prestatie van Tom Dumoulin in de tijdrit... waarbij die vroem op één minuut en nog wat reed. Hij kijkt nu al vooruit naar de wedstrijd van zondag... want hij hoopt daarin ook een grote rol te spelen. De basketballers van Donar hebben de tweede voorronde... van de Champions League bereikt. Voorronde, hè? En dat mag je gerust een sensatie noemen... Maar om door te dringen tot het hoofdtoernooi... moeten ze nog vier wedstrijden winnen. Even terug naar het wielrennen. Bondscoach Thorwald Veenenberg gaat bij de wegrit van de vrouwen... op de 2K wielrennen in het Noorse Bergen... voor niets minder dan voor goud voor Nederland. Bij de mannen zal hij gelukkig zijn met een Nederlandse medaille. Joost Luijten heeft gisteren op de eerste dag van de Portugal Masters... Uh, met min zeven, 7, zeven 7 onderpaard dus... die heeft hij als leider afgesloten samen met de Zuid-Afrikaan George Couzé. Um, hij start om half twee, hij is net gestart dus, zeg maar. Um, momenteel uh, gaat Lucas Bjerregaard aan de leiding daar met min tien. En Koetzee en Eddie Pepperell min negen, Shane Lowry min acht. En Luiten staat dus nog op min zeven, maar goed, die komt zo uh, op zijn eerste hol door. En dan gaan we zien hoe hij het vandaag ervan afbrengt. Je weet misschien dat de UCI, de Internationale wielrenunie, Unie, een nieuwe voorzitter heeft gekregen... En die heeft gelijk zijn maatregelen genomen. Want de ploegentijd bij de wereldkampioenschappen wielrennen voor mannen en vrouwen. wordt vanaf 2020 niet meer verreden. En die nieuwe voorzitter die heet David Lapartien. Ja, en Kelly Smith, een van de voetbalsters van Engeland. die uh, heeft gezegd dat ze graag een uh, volgende coach van het Engels team ziet. vrouwenvoetbal. Dat zou een vrouw moeten zijn en niet meer een man. Dat zou ze heel gek, uh, graag willen. Want Mark Sampson die uh, woensdag is ontslagen, uh, lees ik hier... inappropriate and unacceptable behavior. Dus uh, met andere woorden, hij heeft zijn handjes niet thuis kunnen houden waarschijnlijk. <laughs> <laughs> en ik ben er doorheen <coughs> nu, Henny. Philip Cocu is uh, bang voor FC Utrecht. Hij zegt de hand van ten Hag is goed zichtbaar. Hij kijkt uit naar de inter interessante confrontatie tussen PSV en Utrecht van zondag... En hij liet weten op de persconferentie dat Utrecht een goede ploeg heeft met talentvolle spelers. Goede aankopen gedaan, ze laten goed voetbal zien. De hand van ten Haag is goed zichtbaar. Hij heeft een vaste werkwijze en werkt goed met jonge talenten. Ja, over Engels voetbal gesproken. Jos, jij volgt het. Ja, ik, ik probeer het zoveel mogelijk te volgen. De aanstaande weekend zijn er ook weer de nodige spelers. Allemaal, ja, Uiteraard zijn de zijn allemaal spectaculair. Maar ze springen er niet echt uit zoals dat in het verleden vaak gebeurt met de grote toppers. Maar wat natuurlijk wel interessant is om even uh, over na te denken... aan de, de zware tijden van Ronald Koeman ja. op het ogenblik. Hij staat op de ene laatste plaats. Hij heeft, natuurlijk, hij heeft vijf wedstrijden gespeeld. Vier, uh, vier waren echt tegen de toppers. Dus het is op zich niet zo verwonderlijk dat hij toch redelijk onderaan staat. Maar hij staat onder gigantische druk. Het heeft natuurlijk uh, te maken met het uh, vertrek van uh, Lukaku naar Manchester United. Uh, Lukaku scoorde ook tegen uh, Kouman in de laatste wedstrijd. Maar het, uh, ja, een groot probleem is natuurlijk de terugkeer van de verloren zoon uh, Rooney. Die er een potje van, uh, van maakt op het ogenblik met een een uh, buitenechtelijke escapades. Terwijl hij heel duidelijk in zijn contractonderhandelingen heeft beloofd om zich in de toekomst uh, te gaan gedragen. Maar ja, door, door al deze commotie en door die zware wedstrijd eh, staat eh, Koeman toch heel erg onderaan, de ene onderste plaats. En daarom is het wel leuk dat hij aanstaande, aanstaande weekend tegen Bournemouth speelt. Everton staat op de 18e, Bournemouth op de 19e. Dus waarschijnlijk, althans ik hoop het voor hem, heeft hij hiermee de mogelijkheid om toch weer wat naar boven te klimmen. Um, wat, heb, kom. Jij, heb jij trouwens echtelijke escapades? Nee, die tijd is voorbij. Ik ben, ik ben wat ouder geworden, ik ben mijn wilde haren kwijt. En uh, volgens mij gaat het wel goed op het allemaal. Daarmee zeg je eigenlijk. Ik vind ik het wel een tijd... beetje wild zitten. Maar, ja, ik ik zit ja, maar je zegt meteen ook dat die tijd er wel is geweest. Ja, ja maar <laughs> toen was ik nog niet getrouwd. En, maar zullen we daar dat maar niet over? Ja, ja. <laughs> yes. ja. Ja. Maar dat kan toch ja. niet buitenechtelijk zijn? Nee, dat was niet buitenlijk. Nee, dat was helemaal Nee, ik heb hem altijd keurig gedragen. Dus. Ik heb letterlijk dus en figuurlijk nergens last van. Nee, jij niet? Nee. nee nou, jij bedoel ik een voordeel, hè? Wat dan? nee Je bent lekker alleen. Dus. Ja, dat bedoel nee, ik. Ja, zalig. <laughs> nou, lekker alleen. Nou, uh, alleen. Is alleen. er aanhalingstekens, ja. hè? Ja. Merk nog even het Engels voetbal of als ja. je wil, Jos. Ja, nou, ik... Um, zoals ik al zei, er is een aantal, aantal wedstrijden. Um, uh, Manchester City, de eerste, op de eerste plaats, speelt tegen Crystal Palace. Dat is de top tegen een van de onderste. Ehm... Um, uh, Burnley en Huddersfield, zes tegen, plaats 6 tegen 7. Arsenal, 12e. Grote, grote verrassing natuurlijk. 12e plaats voor Arsenal is niet zo best. Die speelt tegen Bromwich op de tiende. West Bromwich Albion, notabene twee plaatsen hoger dan uh, Arsenal. Kan een leuke pot zijn. Ik denk dat er wel het een en ander gaat uh, verschuiven. Maar niet op basis van zeer spectaculaire uh, grote wedstrijden... die in het weekend zullen gaan uh, spelen. Okay. Wat wel... Uh, Grappig is eigenlijk, dus, uh, ja, een Koeman, weer even over Koeman... die is ontzettend kwaad geworden op uh, José Mourinho. Want uh, Mourinho die heeft hem nogal een sneer uit de pan gegeven... door te zeggen dat Everton eigenlijk in de top 4 uh, behoort te eindigen... vanwege de 140 miljoen pond die ze hebben uitgegeven aan nieuwe spelers. En Mourinho vindt het echt schandalig dat, uh, dat uh, Koeman weinig in het werk stelt... Om zijn voetballers goed te laten voetballen met als gevolg dat dus ze nu op de ene laatste plaats staan. Niet zo'n leuke statement van Ach, ja, deze Modinho. grote bos. Zeg goed, we hebben straks nog keuze uit bond, Even. hè. En moeten wij uh, Jos niet nog een taak erbij geven om de Duitse competitie ook te gaan volgen? Want die oh, bos, die doet ja, het ja, fantastisch. Die doe he? doet het geweldig. Ja, dat is echt. En volg, uh, je, volg je het? Een klein beetje, maar... De, die staat daar gewoon ja. bovenaan, hè? Ja, maar die doet het ook geweldig. Hoe is het mogelijk? Ja. Zou Ajax met hem ook bovenaan gestaan hebben nu? Nou, nou z n z n z n ik denk het trouwens. wel. Ik ja, denk het, ja. het ook. Ja. Het ook. Ja. Wat staan ze nu, zestig of zo, hè, ja, Ajax, ja, geloof ik? Wel, ja, uh, Met een puinhoop. Competities denk. naar de knop al. Ja. Ja. ja, goed, je weet het niet. Vorig jaar begonnen ze ook niet geweldig. Ik nou, kan allemaal verschuiven. Wat, wat jij zei over Rooney en zijn buitenechtelijke... capaciteiten. ja. Maar hij is nu weer gepakt met drank op. Hè? Hij mag ja, een jaar is, niet rijden. Hè? Ja, maar dat is, uh, dat is een, een zaak die al een hele tijd geleden heeft, af, uh, zich heeft afgespeeld. En daar is hij nu dus voor gestraft. Ja. Hij moet nu op de fiets naar het uh, stadion. En dat is wel heel apart. Maar dan mag je ook niet drinken? Nee, dan mag je ook niet drinken. Misschien moet hij gaan lopen. Jij, ja. bent, jij bent trouwens ook een laten drinker. Wist je wel dat als je dan de volgende ochtend vroeg op moet, dat je dan nog onder invloed bent? Ja, het, het kan. Ik moet je eerlijkheid zelf bekennen dat ik al een jaar of twintig niet meer drink. Dus oh. ik weet niet hoe dat voelt. Oh, dus, nee, dan heb je er geen last van. Oh, van nee, melk het, en water. <laughs> maar wist je dat ook, Ron? Ja, ja, natuurlijk. ja, dat is ja natuurlijk. Maar De politie gaat, nee, nee, gaat nee, ochtendcontroles nee, doen. Hè? Echt waar? Ja. Hier ja. is Antwoord. Nou, niet alleen, niet zo, alleen. overal, maar nou, ja. de, de, de, het is echt heel gevaarlijk. Je ja. gaat om twee uur naar bed met een paar slokken op. Ja, en hoe en je moet om zeven uur in de auto zitten. He? Dan dus ben je nog donk. steeds in goed. je lijf. Ja. Ja. Ja, maar als je de radio in de auto te hard hebt staan, daar wordt niet op gecontroleerd. En ik zeg dat, omdat Ron perrimon Volk nog een verzoekje had voor Harry Saxony. ja Terecht ook trouwens. Ja. En, en hoe komt dat? Uh, dat is misschien leuk om even te vertellen. Volgende week vrijdag is er de sponsorborrel bij HFC... Hoorde je die borrel eruit komen? Dat, dat was hem al. Zeg uur is En Harry Saxioni is daar gastspreker. En oh, dat is leuk. ontzettend leuk. En oh, uh, goed, Ik hoop overigens van ganse harte dat hij zijn gitaar meeneemt. Ja, Want ook... als hij daar wat voorbeelden kan geven over zijn techniek. Hij heeft een hele eigen techniek hè, in het ja. gitaarspelen ontwikkeld. Ja. Daar is hij wereldwijd uh, staat hij onbekend. Hij ja. heeft ook boeken erover geschreven. En uh, het is een hele bijzondere man. Ooit overigens een, een topvoetballer geweest ja, in de jeugd. Absoluut. Bij Ajax. Ja. En, uh, hey, maar nou, nou, nou vertel je dat over je ja. sponsorborrel? Volgende week vrijdag om 6 uur begint dat gewoon. Ja, 6 uur. Nou, zijn er zijn natuurlijk in Zandvoort mensen die zijn gek op Saksioni. Mogen ja. die daar nou naartoe? Nee, ja, je moet wel uitgenodigd worden, volgens mij, uh, voor of, de sponsorborrel. Of zeggen dat je sponsor wordt. Dat kan natuurlijk altijd. Dat zou mooi zijn, nietwaar? Ja, maar goed, het, uh, uh, anders moeten ze even contact opnemen met HFC. Ja. Lijkt mij het handigste. Ja. Maar goed, dan gaan wij iets moois draaien van Harry Saxioni, Charles. En dan ja, denk ja, maar... ik dat wij gewoon ook afsluiten. Ja, wat, wat vreselijk... Het is al jammer. bijna zover. Roy, Roy Kastien te gast, heerlijke dingen gedaan ja. over het voetbal en over de sport in Zandvoort. Ja. Uitgekeken naar de competitie die morgen en zondag weer begint. Ik ga naar Masluis, en jij? Uh, nee, ik ga morgen naar Amsterdam. Maar dat heeft niks met voetballen. Nee, dat heeft niks met voetballen ja, en te maken. jij, Jos? Ik moet uh, morgen weer de scheidsrechter begeleiden bij AFC. Op zondag en op zondag moet, Dat vind je hartstikke leuk. Ik, ik vind man. het hartstikke leuk. Nou, Dit niet. En op zondag speel ik een eigen wedstrijd. Ron, hartstikke bedankt. Jos, hartstikke bedankt. Naar gedaan. En hartstikke natuurlijk bedankt. de man van de music, Charles. Charles, daar. Ik heb het weer als je dan. Merci, monsieur. Merci, hè. Charles. <laughs> ja, Tot volgende week, mensen en bedankt voor het luisteren. Harry Saxioni. De man waar je adrenaline van krijgt. En zo heet het nummer.